Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ruim de helft van de ouderen vindt dat de overheid niet genoeg doet... om de tweede coronagolf tot staan te brengen. Blijkt uit een rondgang langs de achterban door ouderenbond ANBO. Omdat veel senioren bang zijn dat de coronacrisis nog lang gaat duren... gaat de bond de coronatelefoonlijn weer heropenen... voor vragen over het virus of gewoon een praatje. Er lopen 40 onderzoeken bij de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar mogelijke fraude met coronasteunmaatregelen van de regering, meldt de inspectie naar vragen van de NOS. Bij voldoende bewijs kunnen die leiden tot vervolging. Die onderzoeken gaan onder meer over misbruik met de NOW-regeling, waarbij werkgevers subsidie krijgen om hun personeel door te betalen. Het Haagse gemeenteraadslid Richard de Mos wil de Kamer in. Maandag presenteert hij samen met zijn advocaat Peter Plasman... een nieuwe politieke beweging die volgens de Mos links nog rechts is. De Mos is op dit moment verwikkeld in een corruptiezaak. Die speelt in de gemeente Den Haag. Een tweede deel, een deel van de ziekenhuizen, kampt nog met personeelstekort waardoor ze een tweede coronagolf niet aankunnen zonder de reguliere zorg te ontzien. Dat is het beeld na een rondgang van NOS langs ziekenhuizen en acute zorgregio's. Diederik Gommers van de Vereniging van IC-artsen zegt dat het moeilijker is dan gedacht om meer verpleegkundigen aan te nemen kabinet overweegt voetbalfans uit de stadions te weren als ze dit week einde weer de regels negeren. Morgen lijkt een testcase te worden als Feyenoord tegen Sparta speelt. Beide clubs hebben een fanatieke aanhang. Staatssecretaris van Ark zegt in het AD dat dit een fantastische gelegenheid is om te laten zien dat mensen zich wel aan de regels kunnen houden, zoals niet juichen en zingen. Het weer in het zuidwesten en aan de kust vallen nog enkele stevige buien... maar in de rest van het land is het droog en schijnt de zon geregeld. Het blijft fris met 15 graden. In de loop van de avond gaat het vanuit het noordoosten flink regenen. Morgenochtend trekt de regen naar het zuiden weg. Er blijft veel bewolking, maar de zon laat zich ook nu en dan zien... en het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Is zin in ZFM. Wed nu. Goedemorgen Zandvoort. Een zeer goedemorgen in Zandvoort. Wij doen vandaag weer het Goedemorgen Zandvoort programma. Tot één uur zijn wij aanwezig en het is vandaag zaterdag 19 september. En wij gaan het uh, een volle programma weer doen, want Zandvoort heeft het. En dat zult u merken ook in de komende twee uur. We gaan praten met Pieter Joustra. Hoe is het nou met hem? Onze oude medewerker en stand-by medewerker van ZFM. Daarna praten we met Michiel Hermsen. Na de eerste raadsvergadering die alweer uitgesmeerd werd over twee vergaderingen. Daarna praten we met Niels Priester, die is voorzitter van de Strandpachtersvereniging. En hoe moet het nu verder op het strand als we straks dicht zijn? In het tweede uur praten wij over de maand oktober met Lana Lemmers, Zandvoort Goes Wild. En ik wil toch even weten hoe het zit met de uitloop van Duitse en Belgische toeristen. We zouden uh, aankomend weekend de Sparta, Spartan Run doen in Zandvoort, uh, maar helaas is die afgezegd. We praten met Lars Vreugdenhil, de organisator van dit uh, spektakel, want hij heeft ook nog een uh, alternatief. Als afsluiter praten wij met Gerard Scholter en dat is natuurlijk de duinwachter die om de zoveel weken komt vertellen hoe het in uh, de Amsterdamse waardleidingduin is. Goed, Pieter, goedemorgen. Goedemorgen Ben, goedemorgen luisteraars. Even een correctie, je zei 19 september, het is 26 september vandaag. Oh, dat is heel goed gezien. Ik lees gewoon mijn papiertje weer voor omdat ik... Uh... Ja. ...met mijn gedachten alweer bij, uh, bij jou ben van wat ik jou ja, al moet dank vragen. Ja, dankjewel. <lacht> Goed, Pieter, hoe is het met je? Ja, uh, laat ik eerst even over mijn gezondheid beginnen. Uh, het is uh, alweer twee jaar geleden dat ik een herseninfarct heb gekregen... ...met gevolgen een gedeeltelijke verlamming in linkerbeen en arm. Dus naar de fysio en onderleiding van die man... Uh, ...twee keer per week werk rot aan allerlei werktuigen. <lacht> en nu twee jaar later doe ik dat nog steeds. Ik ben toen ook gestopt met roken... En dat heb ik een jaar volgehouden. Tot oktober vorig jaar. Toen ik getroffen werd door een medicijnvergiftiging. En na een maand erge pijn kwam aan de welk pulletje het was. En door die vergiftiging was het roken toch weer een opluchting. Dus ben ik weer begonnen. Door uh, die narigheid heb ik ook twee maanden niet kunnen oefenen. Met het gevolg dat ik vrijwel weer opnieuw moest beginnen. Ja. En tijdens de corona. Uh, dit voorjaar was het ook geval. In de maanden maart tot en met juni. En wederom tussen terugval. Maar we gaan ervoor, dus ik ben weer druk bezig aan allerlei marktselwerktuigen. Dus ik overweeg nu weer om te gaan uh, stoppen met roken. Ah, oh, dat is toch weer een... Uh, zonder andere pilletjes zou je weer kunnen stoppen met roken. En, uh, ja. Uh, dat, uh, ja ik, ik ken je toch wel een beetje met de sigaretten hier, Mick. Uh, ja, maar uh, daar moet ik dus vanaf. <laughs> ja, daar moet je ja. dus vanaf en dan de actuele zaken, want ja. ja, ik heb natuurlijk rust, dus ik volg alles met grote belangstelling mm -hmm. en ik kijk met zorgen naar de politiek, een, een nieuw college vol met grote plannen, maar mijn ervaring vertelt echter dat het nog zeker twee jaar in de kast blijft liggen, want niemand wil vijftien maanden voor de verkiezingen grote beslissingen nemen uit angst om afgestraft te worden met zetelverlies. Ik, uh, ik, ik. Ik heb van jou de uitspraak, uh, en daar hebben we het jaren geleden al eens over gehad... over de uh, langdurige vergaderingen. Nou, je kon afgelopen week weer zien dat het uh, uh, in, van één, twee vergaderingen werd. Toen ja. riep jij tegen mij, jij hebt uh, langer in de politiek gezeten voor de VVD. Bij ons duurden de vergaderingen niet zo lang. Nee. Um, er werd bij jullie gewoon uh, korter afgesproken, of, of hoe zat dat? Ja, dat werd uh, gewoon gezegd... jongens, nu ophouden met dat gauw, hoor, uh, gewoon aan de slag... Kijk, het is best aardig om nu met parkeerplannen te komen. Maar ongetwijfeld zullen hier weer adviesbureaus ingeschakeld worden. En vervolgens komen de bezwaarmakers. Het is, het is leuk om zonnepanelen op parkeerterreinen de Zuid te plaatsen. Uh, op de kop van de bloemlaal, uh, de zeeweg ziet het er mooi uit. Maar de bezwaarmakers gaan door tot de Raad van State om het tegen te houden. Dus niemand zal ja zeggen voor de komende verkiezingen. En dat geldt eigenlijk ook voor de bouw van woningen. Bijvoorbeeld de watertorenplein, de, de projectontwikkelaar. Toevallig dezelfde man die openzet... voor de verkiezingen enorme gift gaf... zal binnenkort wel meedelen... dat de vereiste verdeling van 30-40-30... niet haalbaar is... en er af van wil wijken. Ja, en onder onderhandelingen komt er dan een compromis. Hij mag er twee verdiepingen bovenop zetten... in het segment. Dus komt er weer een groep die bezwaar gaat maken. Maar ja, dit alles valt toch in het niets... bij de hele tweede pandemie... die er nu aankomt. Uh, en, en dat geeft mij de grootste zorgen. Uh, en nogmaals, de inwoners van Zandvoort zijn hier gedeeltelijk voor verantwoordelijk. Ondanks uh, grote borden bij de supermarkten dat iedereen een wagentje moet hebben. Nou, een groot gedeelte zich hier niet aan. En als je er iets van zegt, ja, dan kan je een grote bek krijgen of nog zo meer uh, uh, Van afstand houden hebben steeds meer mensen moeite mee. Kijk nou eens op zondag op het Kerkplein Kerkstraat. Er staat een blauwe streep op straat met de bedoeling dat je die streep altijd aan je linkerzijde moet houden. En als je er iets van zegt, word je in je gezicht gespuugd. Ik eh, beklaag de horecaondernemers. Ze zien het ook gebeuren, maar kunnen onmogelijk overal als politieagent gaan werken. Eh, en, en bovenal beklaag ik de bewoners van de bejaardenhuizen. In New mogen de bewoners niet meer van het terrein af. In het huis in de Duinen, het huis Bodaan, zal binnenkort wel weer een stop komen op bezoek... Beseft een ieder in Zandvoort dat je moeder of oma dat niet meer op jouw bezoek kan rekenen... en dat ze er erg verdrietig over zijn, moet je voor de ramen gaan zwaaien? Jongens, jongens, jongens, waar zijn we nou mee bezig? Zijn we nou zo'n bommen in Zandvoort? En ik heb het niet over toeristen, maar over de Zandvoortse jongeren en ouderen. Uh, en uh, daar maak ik me grote zorgen over. Pieter, ik, uh, ik hoor hier een duidelijke oproep aan alle Zandvoorters... Om, uh terug te gaan naar het begin van de pandemie... waar we wel ja. allemaal schone karretjes hadden... waar we wel ruimte gaven aan iedereen... en ook probeerden bij elkaar uit de buurt te ja. blijven. Ik, ik geniet van het, bijvoorbeeld het ontmoetingscentrum De Zonstroom. Mm -hmm. Hier komen dagelijks bekende zonvoorters bijeen met een haperend geheugen. En het is hartstikke warm hoe professionals en vrijwilligers... dagelijks bezig zijn met positieve dingen: Zingen, dansen, schuldigen, tekenen, bewegen, even het strand lopen... En je ziet aan de ogen van de mensen dat ze weer als mens worden gezien. Dat ze elke dag genieten. Ik ben daar een paar keer op bezoek geweest voor een radioverslag. Het is zo'n waardevolle organisatie. En ik hoop dat als mijn geheugen gaat haperen, ik daar ook welkom ben. Want dat is dan weer een positieve ontwikkeling. Ja, je, je haalt het al aan. Hè? De Zandstroom is ook iets met heel veel vrijwilligers. Nou heb jij ook heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Ja. Uh, is dat na jouw herseninfarct een beetje gestopt? Of begin je Ja, ja ik, ik ontwijk gewoon op dit moment grote groepen mensen. Mm -hmm. uh, uh, uh, uh, Eén op één gaat prima. Maar zodra er een, uh, tien man omheen staan... dan begint mijn geheugen ook eventjes te werken. En dan denk ik, jongens, uh, afstand houden, afstand houden. Ja, die, uh, uh, dat is toch iets waar uh, iedereen rekening mee zou moeten houden. Maar je ziet ook, en je haalt het zelf al aan... ...in het dorp dat uh, uh, men daar wat, uh, wat makkelijker mee omgaat. Ja, ja te, te makkelijk. Ja. Je moet het, kijk, en het zijn niet alleen de volwassenen, de ouderen die het doen... ...alhoewel dat kort korte lontje steeds mm -hmm. meer voorkomt... ...maar het zijn jongeren die, uh, die allemaal positief, althans een groot deel positief getest worden. Mm -hmm. Maar die nemen dat mee en besmetten hun ouders... ...en ja. de ouders besmetten weer opa en oma. Ja. Nou, en daar zit de gevoelige groep. Ja, Pieter, ik wil uh, toch nog even terug naar uh, de politiek... want daar deed je best wel uh, bouwte uitspraak over. Het is natuurlijk uh, nog anderhalf jaar en dan gaan we weer uh, verkiezingen doen. Uh, dit coalitieakkoord, denk je dat daar dan echt niks van terecht komt? Ik, ik uh, denk dat uh, als je iets wil bereiken in de politiek... dan moet je dat in het eerste, tweede jaar na de verkiezingen doen. En niet vlak voor de verkiezingen, want dan zal niemand ergens voor zijn... ...allemaal het angst voor zetelverlies. Uh, je, je ziet nu al een beetje... Uh, ...bijvoorbeeld over duurzaamheid... ...en over die zonnepanelen waar je het over had... ...dat daar al een beetje... Uh, ...verschil van mening is in, uh, in de coalitie. Dus ja. dat zijn dingen die, die gaan spelen, denk je? Ik, uh, ik denk dat dat uh, onder andere... Een, ...een van de redenen is. Maar er zijn veel meer zaken... ...dan alleen die, die, uh, die panelen. Uh, kijk naar de parkeernota's... Ja. Uh, er komt ongetwijfeld weer een actiecomité van uh, stop uh, parkeren uh, formules uh, niet doen, niet doen, uh, tegen parkeren en noem maar op. Dus wat doet de politiek? Er wordt weer een adviesgroep uh, samengesteld of een adviesbureau ingeschakeld en die gaat nieuwe onderzoeken doen en dat wordt dan overgeheveld na de verkiezingen en dan pas worden besluiten genomen. Wat vind jij eigenlijk van al die uh, externe bureaus die steeds maar. Uh... Het kost goud, geld. Ja? Maar ja, uh, dat is de wens van de politieke partijen. Uh, en van de wethouder, uh, die ziet aankomen dat er grote bezwaren komen. Dus ja, die wil ook uh, dat die partijen geen zetels gaan verliezen. Dus die schuift het dan heel diplomatiek door tot na de verkiezingen. Ja, dan, uh, dan zie jij de dus somber in voor uh, die grote items die jij al genoemd hebt. Hè, waaronder uh, het parkeerbeleid. Want dat is natuurlijk uh, al vanaf uh, denk 2007 een heet Hangijzer. Ja, en het moet een keer gebeuren. Maar niemand durft dat voor de verkiezingen te doen. Dus dan, daar wachten we nog anderhalf jaar op. En dan zien we in ja. alle verkiezingsprogramma's pa uh, het maar parkeerbeleid. 2002, staan. en dan weten we het. <laughs> ja. Hey, andere ja, dingen, die, uh, uh, uh, zoals het Badhuisplein, hoe denk je daarover? Ja, uh, hoe lang zijn we daar al mee bezig? Uh, kijk, op het moment dat je daar iets gaat doen op het Badhuisplein... ...komen er ongetwijfeld weer bezwaren van een heleboel groepen. En ja, dat schuift dan ook weer door. En nogmaals, die groepen zijn allemaal vertegenwoordigd door grote bekende juristen... Mm -hmm. ...en die zeggen, lekker doorgaan tot de Raad van State. Nou, dan ben je weer drie, vier jaar verder. Is dat een beetje het uh, nadeel van participatie? Uh, ik vind participatie best goed, maar op een gegeven moment moet je er een streep onder zetten en zeggen nu is alles geweest en nu gaan we echt de handen uit de mouwen steken. Mis jij, mis jij daar het kaderstellen van, uh, van de raad en college in? Nou, kijk, zij zijn de beslissers. Dus je moet de mening van de raad moet je volgen. Maar op een gegeven moment denk ik wel eens van jongens, jongens, hou nou eens op, hou nou eens op en neem nu eens een besluit. Ja, het, het. Maar ja, de, de verkiezingen komen eraan. Ja, dat is... Uh, uh, jij ziet er erg veel vooruit... maar ik wil toch even naar die, uh, naar die participatie. Want uh, sommige mensen denken... van ja, we draven daarin door... omdat er geen kaders gesteld worden... van binnen dit en dit willen wij dat en dat gaan doen... binnen de gemeente Zandvoort, En ja. daar kunt u over praten. Nu roept iedereen uh, iets en dat wordt meegenomen. En dan worden er uh, bewonersavonden gehouden ja. en dergelijke. Mm -hmm. Nou... Uh, ik, ik, ik hoor dan op die bewonersavond wie er allemaal komt. Mensen die helemaal geen uh, vaste uh, verhoudingen hebben met het onderwerp... maar die gewoon komen voor een beetje ruil te droppen. Nou, ja, dat is dus het nadeel van participatie. Ja. Goed. Maar, uh, nogmaals, dat is, dat is, het, het, het, het, het is belangrijk, maar de, de huidige mm. situatie is veel belangrijker... Mm -hmm. En als je dan door het deur loopt en je ziet de middenstanders met de handen voor de ogen: van oh, oh, oh, oh dit is uh, misschien wel het einde van mijn zaak. Dan ja. denk ik: ach, ach, ach, jongens, jongens, let nou eens op. Let op uw zaak, is er wel eens geroepen. Ja. Ja, Pieter, uh, de toekomst. Ja. In ieder geval stoppen we met roken eerst, <laughs> en daarna pakken we het golven weer op. En dan gaan we gewoon weer verder. Ja, ja, ja. Uh, nou, Pieter, bedankt dat wij even met jou mochten praten. En, uh, jou, uh, uit... Ik wens jou heel veel succes en ik mis af en toe zeer de radio. Uh, nou, dat komt er goed uit, want je bent nog steeds stand-by-presentator en we gaan weer gebruik van je maken. Uitstekend. Extender. Dankjewel Pieter. Heel succes met je programma zometeen. Ja, dankjewel. En, en, nou. en wees lekker kritisch. <laughs> ja, ik zal dat proberen, dankjewel. Oké. Okay. We gaan weer naar de muziekje luisteren: naar, uh, van Gert Wilden, Crafty Party en Herb Albert Tiguana Brass. Voor het uh, tweede item gaan wij praten met Michiel Hermsen van D66. Goedemorgen Michiel. Goedemorgen Ben. Ik uh, moet even kijken, want ik versta je niet zo uh, duidelijk. Um, oh. Wat vond je van het betoog van Pieter Jouwstra over de politiek? Sorry, dat, dat laatste stond ik even niet. Wat heb, je, heb je net geluisterd? Uh, nee, ik heb niet geluisterd, dus ik, ik weet niet. Wat is, er, wat is er besproken? Nou, nee, uh, Pieter Jouwsta, die had een, uh, een mening over uh, de politiek... dat we nu anderhalf jaar uh, nog voor de verkiezingen zitten... en dat eigenlijk niemand zijn handen meer gaat branden aan, uh, aan grote beslissingen. Maar goed, ah, okay. als je het niet gehoord hebt, dan kunnen we daar ook niet over verder. Maar ik wil even naar... Uh, jullie zijn weer opgestart. De eerste vergadering ja. en uh, de commissievergaderingen die zijn uh, geweest... Ja. Uh, uh, na het... Uh, Neerleggen van het coalitieakkoord, daar staat nogal wat in. Uh, ja. De eerste vergadering uh, wordt gelijk weer in, in, in twee delen gesplitst. Uh, hoe, hoe komt dat nou, uh, dat het allemaal zo lang duurt? Ja, dat zit ik denk ik ook gewoon in, uh, in uh, de wijze van afstemming. En dat zit dat denk ik ook dat wel, uh, zeg maar, coalitieafstemmingsdingetje uh, was. Mm -hmm. En ook, uh, ik denk ook gewoon de hoeveelheid stukken die op de nou ja, die er lagen. Ik denk dat het ook wel van toepassing is. En iedereen wil natuurlijk ook zijn sessie doen en zijn klasje doen. En sommigen doen dat op een hele lange manier en anderen nee. doen het wat korter. Ja, nou, ik kom straks nog een beetje uh, inhoudelijk op uh, een paar dingetjes. En je haalt het zelf al aan over uh, coalitieafspraken. Uh, wat waren ja. er voor uh, het eerste gedeelte van D66 de kritieke items van de vergadering? Ja. Ja, ik denk sowieso uh, uh, duurzaamheid en, uh, en gewoon het, uh, het, het, ja, het, het nakomen van de afspraken zoals die bij de coalitie, uh, in, in het coalitieakkoord staan. En, de, welke, en ik denk met name. Ja, ga je gang. Met, ja, en ik denk met name ook gewoon uh, parkeren en vervoer. Iets mm -hmm. wat ook al uh, nou, een hele lange tijd op de agenda staat langer dan ik in de politiek zit. Uh, langer dat ik zelfs in Zandvoort woon en uh, me nog steeds over verbaasd dat er nooit wat mee gedaan is, maar wel blij dat daar wat snelheid in komt nu. Maar ja, daar hebben jullie afspraken over gemaakt in de coalitie en worden, worden die nu al een beetje terzijde geschoven door andere partijen? Of wij wat? Of wij, sorry, dat laatste stond niet. Je hebt uh, daar afspraken over in de coalitieakkoord uh, ja. en, en denk je dat die nu alweer uh, uh, aan het verschuiven zijn? Nee, die zijn niet aan het verschuiven. Nee, okay. nee, dat denk ik niet. Ik hebben ja. gewoon dat daar afspraken over gemaakt en daar houden we ons ook aan. En dat betekent ook gewoon dat wij, dat wij snelheid gaan maken. Ja, en ik in, denk dat het ook wel belangrijk is dat we gewoon wel input krijgen ook van de oppositie. Want mm -hmm. uh, het zou gek zijn als wij daar niet naar zouden luisteren. Nee, nou ja, de, de, uh, ineens werd er uh, geroepen tegen de wethouder van ja, we willen toch dat er voorrang komt aan uh, uh, uh, Noord en... Uh, ...en een gedeelte van, van Nieuw-Noord, zal ik maar zeggen. Ja. Waarom is die spoed daar ineens? Nou ja, ik, denk, ik denk dat je op het moment dat je natuurlijk gaat schuiven... ...je gaat gewoon vragen ook aan hoteliers uh, aan en, uh, en aan andere wijken van... ...nou ja, probeer zoveel mogelijk op andere plekken te staan. Mm -hmm. en met de hoteliers bedoelen we eigenlijk meer in, in de zin van dat we vinden... ...dat toeristen eigenlijk zoveel mogelijk uh, naar, de, naar de parkeerplaatsen moeten. En dat de wijken eigenlijk ontlast worden, uh, dan zit je nog steeds met een aantal wijken waar, waar je gratis kan parkeren. Ja. Dus je loopt dan het risico dat je eigenlijk die oliesvlek, die er al jaren is, zeg maar uh, nog erger maakt. Ja. En dat is ook, denk ik, wel de afweging die uh, wethouder voorheen maakt. Van: uh, uh, je kan, als je een oplossing bedenkt voor het ene probleem, moet het geen probleem worden ergens er, er anders. Ja. Dus je ja. zal daar wel, het, is een beetje, het zijn een beetje communicerende vaten, zeker als het gaat om, om parkeren en, en die druk. Ja, maar is het, niet, uh, is het niet ook zo dat uh, specifiek deze twee wijken, uh, ongeveer twee, drie jaar geleden, toen dat allemaal weer opborrelde, heel hard riepen van wij willen geen regime? Ja, ja, ja, dat, ja, en die hebben er nu heel veel last van. En ik denk ook een beetje van, ja, het is lastig om, om, uh, om, om, om iedereen tevreden te houden. Dus dat is altijd een beetje moeilijk. Mm -hmm. Nou, ik denk dat, je, dat er een heel goed rapport ligt, uh, ook vanuit de, de rekenkamer, dat fiscaliseren eigenlijk uh, voor heel Zandvoort, inclusief benzel. de enige oplossing is om dit probleem te tackelen. Ja. En dat betekent eigenlijk dat je dan uh, in ieder geval nergens meer gaans kan parkeren. en als je het dan dan goedkoper maakt op andere plekken, dat je dan de stroom uh, die kant op kan trekken. Ja, dat is een, is een optie. Uh, dan voorzie je waarschijnlijk ook een hoop tegengas voor de mensen die in, in het achterste gedeelte van, van Noord wonen. Ja, en dat, is het, en dat is ook een van de redenen waarom wij in de coalitieakkoorden ook hebben aangegeven, met name deze incesten, van zorg nou dat die, omdat de eerste het gewoon gratis is. Ja. We vinden niet dat, uh, dat, uh, dat het zo moet zijn dat een, een burger zeg maar, moet betalen voor iets waar hij last van heeft en wat niet van origine zeg maar van zo zelfsprekend is. Ja. Dus je kan op een gegeven moment niet verwachten dat je, dat je dus iets oplegt en dan zegt van nou je moet er ook voor betalen. Ja. Dat, dat, dat doen we eigenlijk, ma maken we al jaren winst erop. Ja, dat, uh, op dat gebeurt al een tijdje. Ja, ja en, en, en best wel veel ook. En dat is nu voor het eerst, dan sinds de coronacrisis, uh, minder. Nou uh, ja, goed, dat, dat is dan uh, een neveneffect, zeg maar. want Voor hetzelfde geld is het einde van het jaar dan weer gelijk getrokken. Of in ieder geval kosten dekken. Mm -hmm. Ja, dan moet je op een gegeven moment gaan kijken van, uh, is dat dan is dat op die manier niet mogelijk? En ik denk dat het wel een goed uitgangspunt is. En het ja, maar... ook zo houden. Hè? Want je moet natuurlijk niet zeggen van nou, het eerste jaar is dan gratis. Nee, dan moet je het gewoon gratis houden. Dus. Ja, dan moet je het ook zo houden. Ja. Maar ja. Nou, er zijn inderdaad ja, mensen het... die, uh, die redelijk uh, wat betalen. Er zijn verschillende tarieven. Dus uh, ja. laten we dat uh, eens afwachten hoe dat, uh, hoe dat loopt. Uh, in, ja. in mijn, uh, je haalt het zelf al aan. Uh, het, het was al zover toen jij nog niet in het woonde. Nou, uh, ik, ik kan je mededelen dat het al heel lang speelt. Het jaartal zal ik niet noemen, want dan uh, vallen er waarschijnlijk wat mensen om. Uh, ik wil even naar de duurzaamheid. Ja. Uh, er werd gesproken over uh, uh, de regionale energiestrategie van Noord-Holland. Dat is, dus, uh, uh, dat is uh, niet alleen Zandvoort, maar dat is regiomatig. En in Zandvoort, daar uh, uh, kom ik toch op die zonnepanelen uit, was het idee om uh, zonnepanelen op de zuid neer te zetten en uh, de boulevardoverkapping. Maar hoe denk jij ja. daarover? Ja, daar zijn we ook, ook heel helder in geweest. Dat lijkt ons een goed idee. Alleen dat moet natuurlijk wel altijd in samenspraak zijn met, uh, met, uh, met de inwoners van Zandvoort. En dat bedoel ik wel, ook iedereen. Want ik kan ook zeggen: van nou ja, dat uh, een bepaalde, bepaalde wijken dan niet zou willen, dat, is natuurlijk geen, uh, geen, uh, uh, dat moet natuurlijk geen tegenwerkend iets zijn. Als het gaat om, uh, om het plaatsen en het oplossen zeg maar, van, het, uh, van het energieprobleem en het duurzaamheidsprobleem wat er nu ligt, uh, in zijn geheel. Maar dat moet natuurlijk ook niet zo zijn dat we, dat we al die kosten zeg maar ook weer overhevelen op de, de burger zelf. Mm -hmm. We hebben een keer voorgerekend ook wat het ongeveer zou kosten, hè, de basis. En uit, uh, uit de, zeg maar een, uh, een commissie uh, heeft het ooit eens een keer vastgesteld in het Rijk dat, dat het verduurzamen van een, uh, van een woning 25.000 euro kost minimaal. Nou, als je dan voor 8600 woningen in Zandvoort zou moeten doen, dan ben je bijna nou, het zou zijn over de 200 miljoen euro kwijt. ...om dan gewoon aan, de, aan die eis te kunnen voldoen. En laat staan dat we weten wat die eis zal zijn. Omdat je ook niet 100% zeker weet... Zeg maar, of, uh, ...of we dan bijvoorbeeld van gas af moeten stappen of niet. Wordt dan uh, alles de houdt zelf weer in. Wordt dan de eis niet uh, boven het doel gesteld eigenlijk? Want uh, we moeten verduurzamen. Maar, ja. uh, maar het moet voor 2050. We moeten van het gas af. Terwijl gas de, ja. brandstof is, de schoonste brandstof is die je kan vinden. Uh, ja. En dan uh, gaan we met zonnepanelen werken, dat kan ook nog, windmolens. Ja. En daar zijn we dus nog lang niet uit, maar in Zandvoort uh, over, er komt er dus nu een onderzoek waar die zonnepanelen het beste zouden kunnen komen te staan. Ja. Um, de VVD die, die zegt al van nou ja, laten we ze maar niet plaatsen op de Zuid. Ja. Uh, de boulevard ook eigenlijk niet. Nee. En, en waar wil D66 ze plaatsen dan? Ja, kijk, we hebben natuurlijk, uh, we hebben de Zuid natuurlijk als, als locatie aangegeven, met name omdat het ook gemeentegrond is. Hè? Mm -hmm. uh, we hebben met de Boulevard uh, is, is ter sprake gekomen. Uh, de, zelfs uh, verkijken dat de, de, de overkapping zeg maar, van de busbaan zou een optie kunnen zijn. Mm -hmm. uh, maar ook bijvoorbeeld uh, het circuit. Kijk, het is natuurlijk wel het is een gemeentegrond en erfpacht afgegeven. Maar je zou daar bijvoorbeeld ook zonnepanelen in combinatie met geluidsvallen uh, kunnen bedenken. Om dat ook weer, uh, die verduurzaamheidsslag, die, die uh, toe te kunnen passen daar. Die, uh, en zo zijn er wel... Uh, die, die, die dingen die je nu aanhaalt, hè? Heb je, ja. gaan die ook mee, zijn die meegegeven voor het onderzoek? Ja, dat, dat weet ik niet of die meegegeven zijn voor het onderzoek. Ik denk dat, uh, dat de wethouder goed heeft geluisterd naar de opties die, uh, die besproken zijn. Mm -hmm. En ik ga ervan uit dat op het moment dat er onderzocht wordt... welke plaatsen er allemaal in aanmerking komen voor... Uh, voor zonnepanelen, dan, dan zouden die wel meegenomen worden, lijkt mij. De heer El Kabali die ging ook nog stevig in discussie met, met je over die duurzaamheidsfonds en nota. Ja. ja. Zijn jullie er nog een beetje uitgekomen? Nou ja, kijk, in, in principe heeft hij natuurlijk gelijk. Hè? Bedoel, uh, normaal gesproken bespreek je de kaders en de uitgangspunten uh, voordat je gaat zeggen van uh, wat kan je dan toepassen en wat niet. Uh, wij hebben ook, uh, en dat is ook altijd lastig altijd, dat je natuurlijk in een coalitieakkoord zit En uh, een coalitie zit ook overigens waar, uh, waar, waar we aangeven dat de kosten niet uh, stijgen In combinatie met de ambtelijke samenwerking hè, met, uh, met de gemeente Haarlem uh, En daar werd er wel van voor een aantal posten uh, geld gevraagd alsnog En dan kun je nog een discussie voeren of het lopende projecten zijn of niet Maar uiteindelijk uh, hebben we gezegd van nou ja, het uitgangspunt staat in het coalitieakkoord En daarom steunen we ook de CVD dus laten we dan kijken waar we snel een oplossing voor kunnen bedenken. En dan kom je ook uit zeg maar, bij die circulaire hotspot... Uh, van, nou ja, dat heeft ook met duurzaamheid te maken. Hè. Duurzaam recyclen van materialen. Uh, dan kunnen we het niet daaruit doen. Maar ja. in, in, in principe zeg maar, heeft dan Elke Bali uh, ook alweer gelijk... als het gaat om dat je niet iets gaat vaststellen voordat je überhaupt uh, daar een, een doel aan hebt gegeven... en dan toch nog een post laat opnemen. Ja. Kijk, en dat is ook iets wat gewoon wel uitgewerkt moet worden... Ja. En ik ga ervan uit dat het niet nog een keer gebeurt. Nee, nou heb ik ook naar meneer Van Tichelen geluisterd. Ja. En die hield een stevig betoog dat CO2-uitstoot allemaal onzin is en dat dit wetenschappelijk is, uh, is dit onderbouwd. Maar hij geeft ook aan dat hij uh, deze wetenschappelijke onderbouwing wil delen met de andere partijen. Maar ik hoor niemand zeggen van andere partijen: van goh, meneer Van Tichelen, legt u dat eens ons uit in een, uh, in een speciale zitting of een, een vergadering? Ja. Wil men ja, dat niet dat weten ik... of, of schuift men dat aan de kant? Ja, dat, dat weet ik niet. Ik vind dat het wel dat je gewoon open moet staan. Ik heb ook die stukken gelezen, want ik heb wel al een keer eerder die stukken opgevraagd bij de heer Van Tichelen. En uh, ja, goed, ik ben niet uh, genoeg wetenschappelijk onderbouwd om aan te geven of dat nou wel of niet waar is. Ik denk dat het ondersom, uh, natuurlijk wij, uh, worden wij natuurlijk ook gewoon vanuit het Rijken en vanuit uh, diverse stukken, kranten, uh, opinies, uh, noem het maar op dat er uh, een uh, merendeel aangeeft dat het klimaat wel het veranderen is. Ja, ja. Nou ja, goed, nou, nou ben ik ook op, naar school geweest, heb ik ook aangeskunde gehad en weet ik ook wel goed wat er, wat er gebeurt en dat wel uh, tig jaar, jaren geen ijstijd meer is geweest. Terwijl dat wel uh, uh, technisch gezien, zeg maar, als je alle klimaatdoelen uh, daarna zou leggen en alle uh, effecten, dan zou die er eigenlijk al wel moeten zijn. Ja. Uh, je, uh, is dat dan de invloed van, uh, van de mens? Of is dat de invloed van iets anders? Nou, we weten in ieder geval wel dat de concentraties omhoog gaan. En, en we weten ook dat, uh, dat we uh, nou ja, veel uitstoken. Mm -hmm. En als je dat minder kan doen... Uh, je kan meer uh, gebruik maken van natuurlijke bronnen. Uh, niet zijn uh, iets wat je moet verbranden... maar wat je wel gewoon op een andere manier kan oppekken. Ja. ja, waarom niet? Ja. En als je daardoor ook nog uh, als inwoner... Uh, uh, nou ja, dan goedkoper kan verduurzamen. Waarom zou je dat niet doen? Ja, we moeten alleen de kosten niet neerleggen bij de burger. Dat lijkt ons onverantwoord. Nou, dat, uh, dat moeten we dan ook nog gaan zien hoe dat uh, uitpakt. En dat is ook wat ja. meneer Jouwse een beetje zegt. Hè. We moeten alles nog maar zien dat het nog maar komt: parkeerbeleid, ja. woningbouw en noem het maar op. Uh, ja. de, de najaarsnota, daar maakt u een aardige opmerking over. Uh, de najaarsnota is eigenlijk de uh, uitgebreide en verbeterde voorjaarsnota. Ja. Dat vond ik wel een aardige opmerking. Um, ja. U zegt ook dat het niet eigenlijk uh, overeenkomt met het coalitieakkoord en dat er daardoor door beslissingen toch meer geld uitgegeven moet gaan worden. Ja. Ja, ja dat, is, dat is ook gewoon een, een logische conclusie, eigenlijk. En dat is. De vraag is zo, en dat is ook een beetje de vraag denk ik ook misschien wel van de oppositie. van, Nou ja, hè, is dat dan iets in de... kan dat dan wel? Is dat dan ook een logische stap? Weet je, die voorjaarsnota uh, die is vastgesteld door het college, maar nooit in stemming gebracht uiteindelijk. Uh -huh. ja, want het college is daarna gewoon opgestapt. Dat zijn allemaal crisis geweest. Maar daarna hebben we natuurlijk de coalitievorming gehad. Dus vlak voor het recessiesnaam uh, beslissen genomen genomen nou dit zijn de uitgangspunten dan en hier gaan we mee akkoord en gaan zo snel mogelijk wethouders isoleren en dan kan alles eigenlijk weer doorgaan. En vervolgens is er een recess. En dan komen de dingen uh, uit de kast, lijken, als je het maar zo moet noemen. Uh, Kostenoverschrijdingen, waaronder bijvoorbeeld ook onderzoeken van uh, parkeren. Uh, er zitten ook nog wat andere kostenposten in, er zitten wat wettelijke taken zitten erin. Ja, dit kun je op een gegeven moment kun je dan afvragen van, ja, is dat dan reëel of niet? Nou ja, het college geeft ook aan, uh, uh -huh. dat, niet, dat hadden we niet moeten doen. We hadden wat beter zicht op moeten hebben. Maar het is zoals het is. Ja, en dan kun je ook zeggen van ja, je kan zeggen, die kun je ze afstraffen. Of je kan zeggen van nou ja, laten we maar doorgaan. Maar dat betekent wel dat we nu een andere invulling aangeven aan datgene wat jullie nu vragen. Ja. ja. En dat hebben we dan denk ik ook als coalitie goed gedaan. Ik denk dat het een uitstekend uh, uitgangspunt is. Ja, De, de oppositie en uh, met name de OPZ, die, uh, die stelt nogal een aantal dingen richting uh, Wethouder Bluis. Uh, over die, ja. over die overschrijdingen enzovoort enzovoort. Ja. Uh, in zijn beantwoording uh, uh, zie je gewoon dat wethouder Bluis uh, best wel uh, geïrriteerd is. En ja. hij haalt dan ook al fors uit naar de heer Kramer over de vraag en antwoord. En uh, ik heb het toch eens verteld en u kunt ook aan mij vragen, want ik snap uw vraag niet meer. Die hele, dat hele heen en weer gesprek, hè? hoe heeft u dat gevolgd? Tenen krommend of uh, achteroverzittend? Ja zo kan het wel een, een gewetensvraag. Um, ja, kijk, ik, ik kan sowieso in, in, in, in beide hoofden niet kijken. Dus ik, of er emotie in het spel is, dat weet ik niet. Um, en er, is wel van, er wordt wel op elkaar gereageerd. Dus er zal ongetwijfeld wat meespelen. Mm -hmm. um, kun, je, kun je wat vinden van de vragen die gesteld worden? Nou, ik vind altijd dat uh, als je iets niet duidelijk is dat je vragen moet stellen. Uh, maar dan moet je, je daar wel uh, duidelijk vragen heel, stellen, want de wethouder ja? begrijpt het niet. Nee, nee, maar dat is ook een beetje waar, wat ik wel een beetje merk bij, uh, bij de wethouder. Is dat hij dat eigenlijk zegt, ja, maar welk antwoord is dan voor, voor iemand dan voldoende? Mm -hmm. eh, waar, waar wil je dan dat ik dan alsnog als verder antwoord op geef? Maar als ik het er niet mee eens bent, ben je ben het er niet mee eens. Uh, maar dan is dat meer een politieke uh, besluit dan dat je feitelijk zeg maar, uh, iets doet met het antwoord. Ja, ik heb nog... En uh, ik denk, ja, ga er ja, ik denk, ik denk dat, dat, daar, dat daar wel de kunst ligt. Mm -hmm. En dan kun, je, dan kun je, nou ja, goed, dan, dan kunnen mensen op een bepaalde manier reageren waarvan ik denk, nou ja, is dat verstandig nu? Ja, als je zeg maar ook de oppositie wil betrekken bij besluitvorming, ja. nou, daar kun je op zich wel wat van afvragen. Ja, dat is misschien wel inhoudelijk iets wat, mm -hmm. en misschien ook nog wel besproken wordt hoor, binnen het CDA, dat weet ik niet. <laughs> ja. Ik heb uh, gezien de tijd nog, nog, nog uh, twee dingetjes waar ik er eigenlijk één van uh, wil maken. Uh, ja. Tijdens dat hele proces tussen uh, de antwoorden van uh, de wethouder Bluis naar meneer Kramer toe, uh, interrupeert meneer Kramer zonder de tussenkomst van de voorzitter. De voorzitter grijpt eigenlijk niet in. Totdat uh, meneer El Kabali na het woord uh, meneer Bluis zegt van dan uh, kunnen we eindelijk weer aan het werk. En dan zegt meneer Kramer dat zal ik je tijd worden. Daar grijpt meneer ja. El Kabali wel in en ook uh, Arst van de Veld van de GBZ. Um, veel later vraagt mevrouw Koper een, uh, een schorsing aan en komt dan ja. terug met, uh, ja. met iets waar ik eigenlijk al veel eerder op zat te wachten. Uh, in het coalitieakkoord hebben wij uh, besproken dat we bestuurlijk uh, beter met elkaar om zouden gaan. Ja. Dat was een rare opmerking, want in die hele vergadering ging het allemaal niet zo netjes. Nee. Uh, hoe heb je dat meegekregen? Uh, u, u hebt ook een discussie met uh, meneer Elkebali gehad. Ja. Ja, het is, nou, kijk, ik wil, met een discussie wil ik niet zeggen, want 9 van de 10 keer zijn wij het wel met elkaar over mm -hmm. het, het zit ook wel altijd wel goed tussen GroenLinks en in D66. We hebben meerdere fronten, denk ik. Uh, maar weet je, ja, weet je, de discussie en debat is altijd prima. Daar moet je ook gewoon voor openstaan. Wat je niet moet doen, is, is verwijder gaan maken. En ik denk ook dat het, uh, zijn er nu zat uh, dingen die wij zo kunnen opnoemen... ...waarvan wij vinden dat bepaalde partijen ook niet echt, uh, mm. of collegepartijen ook niet hun best hebben gedaan. Dat, dat zou ongetwijfeld. Maar dat is ook een beetje politiek, hè, wat, wat er dan meespeelt. Ja, maar wat je vindt. in ieder geval wel, wat je wel kan doen, is respect hebben voor het college, ja, dus. daar, daar ging het voor mij ook om. Ja, en, de, en dat is ook wel uh, die handreiking die wij uiteindelijk uh, hebben gedaan als coalitie. Van nou laten we daar nou eens over hebben. Mm -hmm. Want dat is iets wat nou eigenlijk nooit is verbeterd, zeg maar. Vanuit vanaf het begin nee. al een beetje zweeft. Oké. Okay. Michiel, ontzettend bedankt voor uh, deze woorden. We gaan uh, rap door, want we moeten nog even met de, de strandpachters praten. Dankjewel. je ja, graag gedaan.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 Better or for worse. Till that them En wij gaan naar dit uh, uh, stukje van Gilbert O'Sullivan: door naar het strand. Niels Priester, goedemorgen. Goedemorgen. Zit je op strand of ben je ergens anders? Nee, ik ben op strand. Mooi. En uh, hoe ziet de zee eruit? Ja, heftig. Behoorlijk veel En hij komt ook behoorlijk hoog. Uh. Ja, vanaf uh, Er was toch storm voorspeld, maar ik vind het nog steeds erg rustig in Zandvoort. Nou uh, ja, nee, klopt. Het is inderdaad qua wind uh, vallen de reuzen mee. Maar het is wel een, het is een, een mooi onstuimig zeetje. Ja, nou, mooi, mooi om te zien. Hey, je bent nu nog open uh, ja. tot uh, eind uh, oktober. Uh, even terug naar het afgelopen weekend. Uh, heb jij een leegloop gemerkt van, van, van Duitsers en Belgen die ineens uh, te horen kregen dat de code rood was? Absoluut. Ja, Ja, nee zeker. Dat hebben we zeker, dat hebben we zeker gemerkt. ja. Hey, de, de Duitsers weten ons normaal altijd goed te vinden, maar uh, we hebben ze gemist. Nou, dat, uh, dat, dat hoor ik ook van Hotel Ries. En daar ga ik straks nog even met Lana over praten van Marketing Zandvoort. Uh, maar goed, uh, het, het is wat leger. Het seizoen uh, gaat ten einde. We hebben nog een paar prachtige dagen gehad. We hopen natuurlijk op nog meer. Hè? Um... Gelukkig nog geen code rood inderdaad. <laughs> nee. jullie, uh, jullie mogen blijven staan. En ja. uh, daar was nogal wat onduidelijkheid over in, uh, in, in de brief naar jullie. Over, over containers en over, uh, over schuren en over aanbouwingen. Is daar een, een, een duidelijkheid over gekomen? Absoluut. En gisteren uh, ben ik met, uh, met uh, twee mensen van Rijnland. Ben, uh, zijn zijn op pad geweest. En we hebben nu uh, de helft van de paviljoens bezocht die uh, voornemens zijn om van de winter te blijven staan. We zijn met Rappenoei begonnen en we zijn tot en met uh, baz gekomen, zeg maar, mm -hmm. nummertje 14. En eigenlijk bij iedereen waar we geweest zijn, uh, tevreden over wat, mag, uh, wat ze mogen laten staan. Zijn, zijn er dingen die weg moeten dan? Absoluut. Ja, zoals? Kijk, wat gewoon een, een hekel ding is, zeg maar, is een zeecontainer. Ja. De zeecontainer is een beetje afgesloten en die dingen blijven drijven daardoor. Mm -hmm. En dat is gewoon gevaarlijk. Als de zee wel hoog komt en dat wordt meegenomen... ...dan zou dat bijvoorbeeld de onderheijing van uh, Thalassa, wat een jaar rondpavioen is, uh, er onderuit kunnen slaan. Mm -hmm. Ja, weet je, en daarbij is het ook gewoon zo, als zo'n ding op, op drift raakt, die hou je niet meer tegen. We hebben dat natuurlijk bij de Wadden, ja. bij de wadden gezien, met het containerschip. Die liggen, die liggen er nog steeds. Ik denk om... dat die er nog steeds liggen, precies. Dus ja, Om over het algemeen zijn alle strandpavioens... Uh, Modulair gebouwd, zoals we dat met een mooi woord noemen. Maar als de zee dus wel zo hoog zou komen, dan vallen ze netjes in stukjes. <gif> ja, die, uh, zoals je al zegt, hè, het zijn allemaal moduletjes. Uh, een aantal uh, maakt gebruik van, van halve zeecontainers, om het zo maar eens te noemen. Maar ja, het zijn geen eigenlijk... zeecontainers, het zijn dan inderdaad units. Dus het uh, zijn wel containers, maar het zijn geen zeecontainers. Die containers zijn er niet op ontworpen om uh, inderdaad uh, hele oceanen te kunnen oversteken. Nee, nee. Maar die dat zijn gewoon uh, met sandwichpanelen. die bestaan meer uit piepschuim en aluminium als, uh, als ijzer. Ja, die, uh, die, die echte zeecontainers zoals ze op strand staan, dat zijn dus meer de opslagcontainers. Uh, ja, ja, ja, ja. Oh, dat, uh... En hoe, hoe zit het nou bij, uh, bij jou met, met al je verschillende uh, bars en locaties? Ja, dat was wel een dingetje. Want hij zei eigenlijk al toen we net aan de, aan de route begonnen van, oh jeetje... He, mango's, dat noemde hij een beetje in het woedstok van, uh, van Zandvoort. <laughs> jij hebt echt, uh, hij zat me eigenlijk vanaf het begin af aan goed in de maling te nemen. Mm -hmm. uh, maar dat valt eigenlijk nog best wel mee. Want wij, mango's verstaan natuurlijk al best wel lang. En vroeger was het zo dat, um, dat buiten je hoofdgebouw een extra bar die je had... ...telde als dubbel aantal vierkante meters. Mm -hmm. Dus wij hebben het toen eigenlijk het zo getekend... ...dat onze feestruimte en mango's zelf eigenlijk het hoofdgebouw was. Eén één geheel. Mm -hmm. Ja, en het is nu gezegd, hè, dat het hoofdgebouw mag blijven staan, dus dat was eigenlijk een bijkomend voordeel. Dus voor mij hoeft het eigenlijk vrij weinig weg. Ik heb sowieso weinig containers. Ik heb wel een, een, een kantoortje wat een container is en de twee toiletunits, dat zijn ook containers. Alleen dat zijn dus geen zeecontainers, dat zijn gewoon, gewoon gewone containers. En die zijn onderdeel van de constructie. Dus zoals het er nu uitziet, mogen die blijven staan. Tenminste, Rijnland was daar, uh, was daar snel uit. Die okay. zei, dat mag gewoon. Alleen, uh, Rijkswaterstaat mag er ook nog uh, hun zegje over doen. En dat is uh, donderdag. Donderdag gaan we nog een ronde met, uh, met iemand van Rijkswaterstaat. Zandvoorts um, is het. Hoe heet ze nou? Anita Paap. Oké, okay, en die, uh, die twee uh, maken hun rapport en die uh, geven dat dus, aan de gemeente. Dus, precies, dus eigenlijk is Rijnland doet nu een voorschouw, die geven ja. bevindingen door aan Rijkswaterstaat. En er zijn dan dus hier en daar uh, twijfelgevallen of dat moet nog even extra naar gekeken worden. En dat gaat Rijkswaterstaat dan doen en dan krijgen we daar nog een schriftelijke bevestiging van. En dan weten we precies, we hebben ook allemaal tekeningen netjes van onze paviljoens we hebben aangegeven wat we... ...wel en niet willen laten staan, zeg maar. En dan weet je gewoon, oké, okay, 1 november moet het zo uitzien als afgesproken op de tekening. En dan uh, zijn we klaar voor de winter, hopelijk. Ja, mooi. Uh, ik hoor je in het begin van het verhaal uh, vertellen, de, de, degene die hem wil laten staan. Zijn er ook mensen die echt afbreken dan? Ja. Nou, Absoluut, dus... ja, dat is altijd mooi. Hè. We breken niet af, maar we bouwen af. Als we ja. het volgend jaar weer terugzetten. <laughs> ja, <laughs> maar, een mooie ja, woordspeling. <laughs> maar Beach Club 10 bijvoorbeeld. Beach Club 10, die, uh, die hebben natuurlijk uh, een extreem zwaar seizoen gehad. Die hebben natuurlijk uh, hè, en de corona, en dan ook nog eens een keer zo'n mega verschrikkelijke brand eroverheen. Mm -hmm. Maar die, uh, die gaan dus nieuw bouwen. Hè? Dus die, uh, mm -hmm. ja, die moet heel nieuw ontwerpen noem maar op. Dus ja, die gaat echt vanaf nul beginnen. Ja, die dus die ja. houdt ook zijn uh, bijgebouw daardoor weg. Weet je. Dan, uh, dus dan kan hij gewoon vers, uh, vers, uh, vers start maken. Een nieuwe, een nieuwe strand neerzetten. Een, Precies. Ja, een tijdje geleden heb ik uh, met de voorzitter van de Koninklijke hoor aan Nederland gesproken. die ook een strandtent heeft op, op het naaststrand. Mm -hmm. En die had het over verzekeringen. Er, ja. Er, zijn, er schijnen nogal wat verschillende verzekeringen uh, te lopen. Is, is ja, dat al ik rond? Vind dat het een beetje zo. zitten allemaal wel een beetje zo bij de vier. Er zijn ongeveer vier verschillende. daar zitten ze ongeveer allemaal wel een beetje bij. Of het is weer een. Uh, een dochteronderneming van een grotere verzekeringsmaatschappij. Maar daar zitten we ongeveer allemaal wel bij. En uh, ik sprak gisteren die jongens van Rijnland ook. En die vertelde me inderdaad dat er uh, in andere kustgemeentes, uh, Katwijk, Noordwijk, ook hier naar een verzekeraar was die wel moeilijk deed. Maar gelukkig is het tendens wel dat uh, het gros van de verzekeraars het wel uh, accepteert en goed vindt. Dus jullie, uh, jullie komen er gewoon veilig uit uh, met die verzekering. Want hij had het toen over, uh, de ene die verhoogt de premie en de andere die, die laat het zo als het is. En dan krijg je ja. wel een, uh, een verschilletje. Nou uh, ja, eens. Het is natuurlijk ook wel een kleine. Er uh, uh, zit natuurlijk ook een nuance in van hoe ben je verzekerd. Hè? De ene is toch op een andere manier verzekerd dan zoals als weer de ander. Om Een uh, uh, klein beetje uit te leggen, bijvoorbeeld, wij hebben onze omzet ook mee verzekerd. Dus mocht hier iets verschrikkelijks gebeuren, waardoor we dus niet meer door... Uh, kunnen gaan in het seizoen met mango's, dan uh, is een groot gedeelte van onze omzet gewoon mee verzekerd. Doordat we deze winter zeg maar, niet mogen exporteren, dus geen omzet gaan maken, mm -hmm. zegt de verzekering van nou ja, weet je, die, die stapel hout die daar staat, die, uh, die is met alle respect niet al te veel waard. Dus wij, uh, wij, verzekeren, wij verzekeren het gewoon door. Dus voor mij is er geen premieverandering, geen verhoging, ik heb alleen wel een extra verzekering daarnaast nog afgesloten mm -hmm. voor hoogwater, een hoogwaterverzekering. Ik, ik, ik vind de opmerking, wij hebben de omzet, omzet ook mee verzekerd wel, wel mooi. En dan kom ik even terug. Is, is die corona-omzet dan ook verzekerd bij jullie? Nee, nee, pandemie, daar staat er. Die staat, er staat er in de kleine letters weer dat die, die net even niet meetelt. Nee. <laughs> ja. nee. Ja. ja, daar hebben meer uh, verzekeringen last van, dat het ineens niet bestaat. Maar goed. Hey, dus ja. je, je bent klaar voor de winter, zeg maar. Hè? Je, je gaat een beetje, een beetje afbouwen wat weg moet. En dan. Uh, ja, we gaan een... alles inderdaad gewoon veilig maken voor ja. de winter. En dan, uh... 1, 1 november komt men uh, schouwen, zoals het netjes heet. Ja. En dan moet het er allemaal bij staan. Um, het is een, een, ja, eigenlijk een, een, een vooruitkijkvraag. Uh, denk je dat je volgend jaar uh, 100% kan werken? Ja, het is natuurlijk allemaal wel een beetje koffiedik kijken. Want we mm -hmm. uh, zitten nu toch wel een behoorlijke stijging weer. tweede is de tweede, yeah, de tweede zit piek zit, uh, hangt. Uh, zit, uh, hoe zeg je dat? Ligt op de loer. Ja, hij is, maar, er, hij is uh, er al, denk ik. Ja, ja, ja, laat het hopen dat het in ieder geval. Laat het hopen, maar mm. hè, dat dit al de piek is. Dat we niet mm. verder doorstijgen. Maar, uh, ja, nee. Je, je, dat blijkt toch wel weer dat de strandpachters over het algemeen best wel flexibel zijn. Want in principe, voor, hè, dit jaar ook, we hebben gewoon de spullen verder uit elkaar gezet. Oké, okay, dan geen feesten partijen. Gaan we gewoon ons richten op, uh, op andere dingen. Ik bijvoorbeeld zelf ben. Uh, bij de mensen thuis gaan bezorgen en dat doen we nog steeds. En uh, dus ja, nee, op zich mag ik over dit seizoen eigenlijk niet heel erg klagen. En ik verwacht dus ook dat ik dat volgend jaar nog wel uh, verder door kan maken. Ik denk, ik heb een feestruimte ook een beetje omgebouwd, zodat ik daar makkelijker uh, als restaurant kan gaan gebruiken. Okay. En dan gaan we het zien. Dus als we wel weer een feestje mogen geven, doen we dat gezellig. Mm -hmm. Mocht het niet, dan uh, hebben we gewoon iets groter restaurant. <laughs> te rest te Niels. Uh, ik hoor dat jij uh, alles positief tegemoet ziet. En. Uh, dat, uh, dat doet mij zeer deugd. Er wordt genoeg over strand gesproken. En uh, een positieve strandpachter is altijd een goede strandpachter. Niels, ontzettend <laughs> bedankt voor uh, dit gesprek. En uh, we zien elkaar op strand. Gezellig, zeker. Dankjewel.